Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De 3FM-actie Serious Request heeft dit jaar ruim 5 miljoen euro opgebracht. Dat bedrag kan nog wat oplopen, omdat sommige inzamelingsacties nog doorlopen. De opbrengst is een stuk lager dan vorig jaar. Toen haalden de DJ's in Breda in eerste instantie 8,7 miljoen op. In de maanden daarna kwam daar nog een kleine 5 ton bij. Afgelopen week stond het glazen huis in Apeldoorn. Een uur geleden kwamen de DJ's Domien Verschuren, Sander Hogendoorn en Angelique Houtveen naar buiten. Het Rode Kruis gebruikte opbrengst dit jaar om vermiste familieleden in ramp- en conflictgebieden op te sporen. Vier jongens dienen een klacht in tegen de Amsterdamse politie omdat ze vrijdagavond ten onrechte zijn gearresteerd. De politie had een melding gekregen dat iemand was bedreigd met een vuurwapen. Op het Marnixplein werd het viertal klemgereden en gearresteerd door een antiterreurteam. Dat gebeurde volgens de jongens hardhandig en met veel geschreeuw. Een van hen was net geopereerd en kon zich daardoor niet makkelijk overgeven... maar zou niet de kans hebben gekregen om dat uit te leggen. De politie erkende gisteren al dat de vier onschuldig zijn... en zei dat ze de grootste bosbloemen krijgen die in Amsterdam te vinden is. De Nieuw-Zeelandse zangeres Lord heeft een concert in Israël geannuleerd... na kritiek van Palestijnse activisten... De 21-jarige zangeres zou in juni in Tel Aviv optreden... maar twee Palestijnse activisten in Nieuw-Zeeland... vroegen haar in een open brief om daarvan af te zien... vanwege de situatie van de Palestijnen in de bezette gebieden. Toen Lorde toezegde erover na te denken... vielen zowel voor als tegenstanders over haar heen. In een verklaring zegt ze nu dat het besluit om in Israël op te treden verkeerd was... en spreekt ze de hoop uit dat we op een dag allemaal kunnen dansen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met soms lichte regen of motregen. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen opnieuw grijs met motregen. Het wordt dan 9 graden met aan zee veel wind. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM.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 Welkom terug, luisteraars, bij deze zeer speciale kerstuitzending van Peaceful Radio. En, ja, we blijven natuurlijk helemaal in die weer. Heerlijk, 15 kerstnummers met als thema muzikale rondreis rondom de wereld. Het zijn geen echte klassieke kerstnummers. Misschien hier en daar een beetje, maar uh, ik heb het er niet op uitgezocht.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 Kan kom via piezelradio.info. Veel luisterplezier. Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. this is Karen Olson and this is Crispin Barrymore and we're sending good vibrations for a happy holiday season.